Start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Minister Bussenmaker blijft sceptisch over het verhalen van de schade op de bezetters van het Maagdenhuis. De Tweede Kamer riep haar deze week nog eens op de bezetters aansprakelijk te stellen. Bij acties voor meer inspraak dit voorjaar werd voor zo'n 700.000 euro schade aangericht. De minister wijst erop dat aan de bezetting van het Maagdenhuis dit voorjaar niet alleen mensen meededen die rotzooi wilden trappen, maar ook bezorgde studenten en docenten. Het uitzoeken van wie er rotzooi trapte en wie er serieus betoogde kost wellicht net zoveel geld als dat het aansprakelijk stellen oplevert, zegt Bussenmaker. Vliegtuigonderdelenfabrikant Fokkers schrapt in Nederland zo'n 270 banen. Het bedrijf zegt dat de reorganisatie nodig is door de veranderende marktomstandigheden. Nu vliegtuigbouwers zich steeds meer richten op het verbeteren van bestaande vliegtuigen in plaats van het ontwerpen van nieuwe modellen. Het bedrijf werd afgelopen zomer overgenomen door het Britse GKN Aerospace. Fokker hoopt het aantal gedwongen ontslagen zo laag mogelijk te houden. Bij de vliegtuigonderdelenfabrikant werken in Nederland ongeveer 3200 mensen. Minister Plasterk onderneemt nog geen stappen tegen gemeenten die de huizenbelasting te veel verhogen. Uit een steekproef van de vereniging Eigen Huis blijkt dat huiseigenaren volgend jaar gemiddeld 1,8 meer OZB betalen. En dat is meer dan de afgesproken maximale stijging van 1,6 zegt de vereniging. Over een paar maanden komen de definitieve cijfers. Mogelijk neemt Plasterk dan alsnog maatregelen. Michel Platini heeft een nederlaag geleden bij het internationaal sporttribunaal CAS. De voorzitter van de UEFA vocht zijn voorlopige schorsing van 90 dagen aan, maar kreeg vandaag te horen dat het sporttribunaal die schorsing handhaaft. Die loopt tot 5 januari. Het CAS bepaalde wel dat de FIFA de schorsing niet mag verlengen. Het weer, vooral in Zeeland en Limburg nog regen of motregen, in de rest van het land droog, af en toe een bui, in het noorden ook wat zon. Vanmiddag trekt de regen langzaam het land uit en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file. A4 Rotterdam-Amsterdam, voorknopend Ketelplein 3. En op de A10 de Ring van Amsterdam, voorknopend Nieuwe Meer 7 kilometer. Ze zijn richting Den Haag bezig met een spoedreparatie... waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Verder file op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft-Noord 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 Die stomme ezel erbij Hé hey Harry, wat kost dat nou? Ezeltje rijden Of ezeltje prik Hup een pen in mijn rug Of hou jij je hoeven is bij je En met Gim stond ik opeens In de ezelsbrug En de meester zei soms Ja nou weet ik het wel Hou eens op met dat eeuwige Ezelgeklier Maar ze pakte me terug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 Laat een ander Maria ja, maar wezen. Ik wil samen met Harry de ezel wel zijn. Pas langzaam drong het tot me door en de hele klas zong in koor. Hij, hey, hij mag dit jaar de ezel zijn. Ik mag de ezel zijn. Hij, hey, hij mag dit jaar. De ezel zijn Toen ik het hoorde Ging ik uit mijn dak Hij mag met Marjolein Ik mag met Marjolein Hij mag lekker met Marjolein Samen in een bak Ja, Zo leuk ik kwam op het idee, uh, vanmorgen uh, hoorde ik hem uh, bij Gerard Ekdom. Daar luister ik s morgens nog altijd naar. Vind ik, uh, vind, dat vind ik nou een van de betere Nederlandse DJ's. Uh, uh, Helemaal anders dan die Belen bijvoorbeeld. Uh, maar ik zat vanmorgen naar uh, Ekdom te luisteren. En die draaide de versie van Kinderen voor Kinderen. Dus, dus, dus, die, die hebben dit liedje dus ook opgenomen. En dat is echt gek. De uh, Kerst Ezel heet het. En dit, het idee is dus van, van Harry Jekkers, die schreef het... Uh, ook dus voor kinderen, uh, voor uh, kinderen. De kerstezel. Kerst ja, als de kerstezel wist, doet. Nee, gelukkig niet. Nee, jij mocht maar niet ik maar... was ook niet verliefd op Marjolein. Dat nee, je jij mocht natuurlijk weer Maria zijn, jij, hè? <laughs> jij moest altijd Maria zijn. Nee, ik was, ik was een heel vreselijk verlegen meisje. Dus ik, uh, het liefst speelde ik Boom of zo. Boom? Ja, hoeft ik niks te zeggen. Oh ja. ja. <laughs> de boom. Ik kan dat. Kruisteen. De boom. Ja. En wat voor boom was je dan? Oh, een eikel? Ja, het oh, wel. Een eikenboom. Maar sorry, wat yeah. zeg ik nou weer je... voor lelijk? Maak jij het weer? Ranzig ja. gewoon. Nee, nee, nee een e nee. eikenboom. Ja. Of een beukenboom. Heel maakt me niet uit. Of een dennenboom? Het maakt helemaal niet uit. Nee, ik hoef niet zo nodig te prikken. Dus, nee? Uh, nee. Oh. Een lindenboom. Een lindenboom. Ja. Ah. Toetkrijsdeen als lindeboom, <laughs> dames en heren. Kijk haar Ze heeft hiervoor ook een Oscar gekregen <laughs> in de beroemde film Goed. De Lindenboom. Deelhond ja. ergens over. Nog even en krijgt de Uvroprijs. Ja? Voor ja. een lindeboom. Ja, het kan allemaal natuurlijk. Ja. <laughs> het kan allemaal. Je bent er stil van, fun, hè? Funny Head <laughs> van Raccoon. Here's to the friends we used to have. I slipped away like they were never there. Look at a picture in my hand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 friends we used to have is Zijn een geweldig nummer? Die gasten maken alleen maar geweldig nummer. Fun We Had. Lekker leuk leuk! Leuk, la. leuk! La. Leuk, la. Like als leuk, het leuk, Ik het weer een te gek nummer hoor. Deze superband uit Nederland. Allemaal vrolijke route nummers Zeg u? Allemaal lekkere vrolijke nummers vandaag. Ja. ja. Je wordt er toch ook vrolijk van als je met mij een radioprogramma mag maken? De radio is sowieso En met jou een feest. Ja. Radio is pret en met mij is het feest. Ja. Of een tegeltje op of zo. Doe er wat mee. Ja, doe er ja. wat mee. Doe ja. Wat mee. Ja, ik blijf het de wereld noemen. Echt wel, maar. Echt wel. Fun We Had van Raccoon. En, dames en heren. We krijgen nu... Ja. geroffel Ja, nee... En hiervoor hebben wij vandaag gestrikt de sterreporter van CFM Zandvoort. Dames en heren, de heer Jan Vos. Da -da -da. Dank u, meneer Jansen. Goed, allereerst luisteraars en kijkers. Het Wintertheater in het Zandvoorts Museum. Tot 10 januari 2016, dat is volgend jaar alweer... presenteert het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling over het theater... in al zijn facetten. Gastcurator Fred Rozenhart geeft een groep kunstenaars... bereid uh, gevonden en geeft zijn een podium... hun nieuwste werk te tonen in dit theater. Thema's als zang, dans, toneel, drama, circus en nog veel en veel meer... zullen deze, tijdens dit deze wintertheaterseizoen in het Zandvoortsmuseum... tot 10 januari centraal staan. Meer informatie daarover kunt u terugkijken op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we vanavond gezellig naar Williams Pub in de Haltestraat 44... want dan is vanaf 8 uur tot in de kleine uurtjes morgenochtend... de Williams-Hollandse avond. Vanavond hebben ze de eerste Williams-Holland-avond... met de enige echte Yves Berendsen. Wie kent hem niet? Ruud, ken je hem ook? Ja, ik ken hem. Deze avond vanavond staat in het teken van het gezelligste uh, Hollandse meezingers. De beste hits om op te dansen en de beste muziek om aan jouw avond een feest te maken. Dat vanavond Williams, Hollandse avond, vanaf 8 uur... in de Williams Pub, Halterstraat, nummertje 44. En traditioneel getrouw is er vanavond in Café Koper weer... daarom de pubquiz, en die begint om 9 uur vanavond... Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Onder leiding van de quizmaster Steven. Dat allemaal in Café Koper vanaf 9 uur vanavond. Over meer informatie over dit evenement en natuurlijk over alle andere evenementen van Café Koper kunt u terugvinden op de website www.cafekoper.nl. www.cafékoper.nl En morgen gaat het beginnen, de winterwonderland gebeuren en wel met de officiële opening van de ijsbaan. En dat wordt een en al grote pret morgen. Morgen vanaf 12 uur is de ijsbaan geopend. En tussen 4 en 6 zal die dicht zijn in verband met de officiële opening. Maar in ieder geval, de ijsbaan gaat open, de feestverlichting is er, de oliebollen zijn er, de koek en zopie zijn er. Het wordt weer een geweldig festijn op de ijsbaan op het Raadhuisplein. En volgende week vrijdag CFM daar. Ja, even. Ja. Wat staat hieronder? En de 18e zal CFM live aanwezig zijn. Dank u, Ruud Janssen. Van 12 tot 9 uur s'avonds, dus dat wordt weer een grote pret. Morgen vanaf 12 uur schaatsen geblazen in het centrum van Zandvoort. Op het Raadhuisplein, en dat duurt allemaal tot 3 januari. Mag ik daar nog een aanvulling op doen? Altijd. De sneeuwbol. De sneeuw. Oh, die heb je ook. Moet okay. ik nou de redactie doen, of moet ik de redactie <laughs> van die evenementen nou niet doen? We zijn gewoon enthousiast. Dat op, is het. Op de <laughs> foto. Je bedoelt op de foto in ja. een snowglobe. Jazeker. Het is gaaf dat je dat ook weet. Ja, ter gelegenheid <laughs> van de opening van de Winterwonderlandmaand staat dit weekenden van 12 en 13 december voor het Raadhuis... een levensgrote, opblasbare sneeuwbal. De sneeuwbal is toegankelijk voor het publiek en ook voor jou. Yes. En jij kan tussen 4 en 8 uur morgen zelfs gratis... een leuke foto laten maken van, uw, van je, jij in de, van de Ja. U moet weer denken aan een plastic bollen... Een plastic bollen waarin als je schudt, sneeuw door de bol gaat. Ik wil niet schudden, hoor. De, nou, ik wel. Als jij erin zit, wel. De foto kunt u later via de website van het VVV Zand... voor het gratis downloaden. L Loden. Dat allemaal morgen in de snow globe vanaf 4 uur tot 8 uur het is op het zien. Op de foto in een snow globe. Nou, ik zou het niet willen missen. Goed, gaan we, uh, blijven we even bij morgen om 12 uur vanaf uh, 12 december. Vanaf half tien s'avonds is het ook weer feest in Café Laurel en Hardy aan de Haltestraat 46. Live muziek met de coverband Crush. Ken je die, Ruud? Uh, Goedemorgen. Ja. Ja, nee, okay. ja, ik ken ze. Deze band is namelijk een van de bekendste van ons land. Nou, dat wil ik niet uh, gelijk onderschrijven, want ik ken ook nog een Ruud Jansen band, die kan er ook wat van. Maar goed, morgenavond dus live muziek met de coverband Crush in Café Lawal Hardy. Het begint allemaal om half tien. En live covers van de beste hits uit de jaren negentig tot heden. Maar ook de klassiekers uit het verleden worden niet vergeten. Morgenavond vanaf half tien, Café Lawal Hardy, Hardy, Halterstraat 46. Live muziek met de coverband Crush. En uh, zondag is het weer zover, dan is het weer tijd voor de jazzliefhebbers. Want dan bent u vanaf half drie weer van harte welkom in Gebouwde de Krocht. Grote Krocht 41, want dan is het Jazz in Zandvoort met Simon Richter. En uh, meer informatie over dit jazzconcert en over, over alle andere jazzconcerten in de Krocht... kunt u uh, uh, kijken op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Dus genoeg te doen dit weekend in het winterse Zandvoort. Geweldig. En waar ga jij naar naartoe, Obertje? En ik ga een biertje drinken. Waar? In de In de. In de, bij, koek, bij, de koek, bij de koek en sopie. Alperzo gaat een biertje drinken bij de koek is <laughs> opie. Ja. En volgende ja. week ga ik natuurlijk kijken hoe jullie het eraf brengen. Ja. Live vanaf uh, week, de ja, ijsbaan. Hartstikke ja. goed. Live vanaf de ijsbaan. Negen uur lang uh, CFM. En, uh, en uh, dan ook natuurlijk niet vergeten. Volgende week woensdag. Want dat komt ook nog aan. hè? Onze... Eindejaar eindejaars top 40. Ja, hoe gaat het met de stemmen, Ruud? Nou, het gaat geweldig. Ja, uh, ja we hebben het aantal uh, van vorig jaar ruimschoots overtroffen. Ruimschoots al... bijna verdubbeld. Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Nee, doe niet. Wel, we alles geheim. <lacht> oh, Oké, okay. ik ben maar gezellig, uh, Ik kan nu wel zeggen dat er een, een verbeterde strijd plaatsvindt uh, oh. in de top 5. Er zijn een aantal artiesten die slaan wild om zich heen om die eerste prijs te bereiken, die eerste plaats. En als er ja. nog mensen zijn die, die nog niet gestemd hebben, hoe kunnen ze stemmen, Ruud? Ze kunnen, uh, sorry hoor, uh, je kan natuurlijk stemmen via de gratis ZFM-app, dat is het handigste. Ja. Daar staat een pagina op top 40 2015, als je die aanklikt komt u rechtstreeks bij de keuzelijst en het stemformulier. Dan kunt u het ook gelijk invullen en versturen. En heeft u nou die app niet? Wat ik me niet kan voorstellen is antwoord hè. Niemand die die app niet heeft. Um, maar mocht het dus niet zo zijn, dan kunt u ook gaan naar. Let op. www. De vinyl. Gaat het allemaal goed? Ja, het gaat goed. www. Webklik.nl ja? Sterk. Punt. Ja. En dan is het aanstaande woensdag van 2 tot 5 live. live. Helemaal te gek. 40 LP's moet ik meenemen slepen morgen. Nou, ik woensdag. En, of woensdag. Ik heb een paard en wagen gehuurd. Komt helemaal goed. En uh, uh, uh, u kunt nog stemmen, laat ik dat er nog even bij zeggen, want ik het wel belangrijk. U kunt nog stemmen tot en met aanstaande zondag. Dus aanstaande zondagavond om 12 uur exact gaat de stempagina dicht. Want ja, we moeten die lijst nog uitrekenen. Al die punten tellen. En moeten we moeten al die platen nog opzoeken. Ruim 40 platen. jongens, nou, het wordt toch allemaal wat. En we draaien alles van vinyl, hè? Alles. Ja, er komt geen computer aan te pas, hoor. We draaien alles van vinyl. En... Uh, ik ga het niet alleen doen. Angela is er ook natuurlijk. En verder uh, Willem Bruis komt langs. Die gaat ook nog even mee presenteren. Frank Belen hier komt. Uh, en Bart van der Meer die komt. Dus het wordt, uh, het wordt een gezellig programma. Toet komt ook. Oh. Oh! Die zit nog in die snowball. Oh, die zit yeah. nog in die sneeuwbal. <laughs> ook nog. En ik zit in het AMC de hele dag woensdag. Dus, uh, mm. Nou, lekker dan. Yeah. Maar goed, jij komt toch ook alweer. Maak je maar geen zorgen, ik ben erbij. Jij ja, bent erbij? Ja, zeker. Goed zo, nou, Aanstaan de woensdag dus tussen 12 en 5 uur de vinyljaren eindejaars top 40 live bij FM. Als we op tijd terug zijn, zijn we er absoluut. Ja. Nou, 5 uur is het afgelopen. Mm -hmm. Goed, zal ik dan nog maar even een plaatje draaien? Eh, doe maar, dan kan ik even doorhoesten. <laughs> oh, ik zet je microfoon wel even aan. Goed, eh, eh, nou, we hadden, we hadden het dus net over Yves, hè? Yves, Yves Berendsen, daar hadden we... Nou, nog, nog één nacht ze hoor. Dan is het bed met haar. Tjie. Nou, moet je een kopje thee? Nou, dat komt goed met mij. Was je een droom of was je waarheid? Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toetsfans. Ja, Nog even de aanvulling op de schaatsbaan. Uh, de huur inclusief schaatsen en uh, limonade en uh, schaatsen op zich. Dat kost uh, 5 euro per keer dit jaar. En uh, de 12 december, dus morgen op de dag van de opening, is het maar 2,50 euro. En dat in verband met aangepaste openingstijden. Dus dat was nog even een kleine aanvulling. Um, sorry vanwege de... In Haarlem. Een woning in de slachthuisstraat in Haarlem is vannacht brand uitgebroken. Voorafgaand aan de brand zou een explosie gehoord te zijn, meldt de persvoorlichter van het veiligheidsregio Kennemerland. Even na twee uur vannacht werden de hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer had het vuur snel onder controle en de slachthuisstraat stond vol met rook, was afgezet met lint. Nadat de brand was geblust en omliggende woningen door de brandweer waren gecontroleerd... is de woning afgezet door de politie. De forensische opsporing doet in de loop van de ochtend onderzoek... naar de explosie en de toedracht van de brand. <coughs> Joop van den Ende krijgt op 6 januari een oeuvre-award... op het Musical Awards Gala in Utrecht. Dat is gisteren bekendgemaakt... En de Amsterdammer van de Ende krijgt de prijs voor zijn brede inzet voor de Nederlandse musical, laat de organiserende stichting weten. Eerder ging de Euro award naar de Annie M.G. Schmid, Andrew Lloyd Webber en het duo Benny en Björn uit Abba. Op het gala werden ook de prijzen uitgereikt voor de beste spelers in grote en kleine musicals, beste musical, aan stormend talent, beste muziek en beste regie. En dan nog een berichtje van woensdag. Er was een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding op de burgemeester Engelbertstraat. Zij werd rond kwart over drie op haar scooter ter hoogte van de supermarkt aangereden. Zij wilde daar afslaan en ze zag daarbij een andere scooter over het hoofd. En zodoende kwam zij hard ten wal. De politie en de ambulance spoedden zich naar de ongevalslocatie. Na de behandeling in de ambulance is ze overgebracht naar het ziekenhuis. En andere betrokkenen raakten gelukkig dan weer niet gewond. En dan gaan we nog naar het weer. Weer of geel, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanavond is er nog een buienkans en zal het afvoelen naar zo'n graad of zes. Morgen beginnen we de dag met af en toe zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en in de loop van de middag gaat het ook regenen. De wind waait uit het zuidwesten en is water tot krachtig van kracht... En de temperatuur loopt op naar de waarde van steeds 10 graden. Dan het weerbeeld voor overmorgen. Zondag overheerst de bewolking. En zo nu en dan valt er wat lichte regen. motregen. De beste wind draait naar zuid en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur loopt op naar zo'n graad. 10. Dan nog het weerbeeld voor de lange termijn. Maandag is het droog met geregeld zon. Maar later op dinsdag en op woensdag komt het op buien. De wind is wederom duidelijk aanwezig en de temperatuur zal stijgen naar zo'n graad of 9 en woensdag naar zelfs 10 graden. En dat was het. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green? De nadeel van die nummers van Pink Floyd is allemaal verschrikkelijk lang. is ja, zo mooi. Ja, het is prachtig. Maar ja, wat <laughs> je oorspronkelijk wilde, dat Shine on Crazy Diamonds. Het duurt dertien minuten, man. Ja, dat een klein stukje wat goed is. Dit is Kovacs. Maar alleen het intro duurt al tien minuten, voordat die begint te zingen. <laughs> nou, slaan we tien minuten over. Wolf in Cheap Clothes. Down Silver Town. mask ridden as the chosen one but boy you're a liar just a things in my ear, take advantage and then disappear, with some little lamb so naive, let you in while the shepherds sleep confess and I know you're the best and I'm building out the world MUZIEK Maar dat hier in Nederland niet gewoon een, een wolf in een schaapsvacht of zo? Hoe was dat ook weer? Ja, toch? Een wolf in, wolf in schaapskleding. Ja, zo, een wolf, ja, zoiets was het, hè? Ja. Uh, Ik draai nog één plaatje. En dan is het moment daar. Ja, spannend. Ze liggen klaar. Nog één plaatje. En dan is het moment daar. En die niet gewonnen hebben, dat zijn losers. <lacht> Weekend sammen met Labyrinth Only losers go to school I taught myself K nou, leuk dat je dat zo ziet. De uh, weekend. En uh, samen met Labyrinth en dat doen we dat heet Losers. Nou, dat zijn wij niet, we zijn ontzettend blij. We zien dat uh, wat onze Facebookpagina betreft van dit programma... we nu op dit moment uh, 229 likes hebben. Dat zijn er heel wat bijgekomen. Dus jongens, help ons gewoon met ja, de 250. Gaat... Hè? Maar help maar ons gewoon met de 250. Hè? We zijn niet zoveel eisend dat we de duizend willen. Nou, dat willen we wel, want dat zeggen we niet. Zoveel <lacht> eisend zijn we niet. Maar, maar, uh, het is leuk om te weten het dat je gewaardeerd om... wordt, toch? Ja, en is voor Ansel ook leuk. Want haar recept haar receptje van afgelopen woensdag... dat is het door 740 mensen bekeken. En zo. Alleen op onze Facebookpagina. Ha! Ik ben zo trots, hè. CFM links het enige dagelijks... vijf uh, dagen per week radioprogramma van CFM. Elke werkdag zijn wij uh, in de lucht van, uh, 2 tot, uh, van 12 tot 2... En uh, dat doen we maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag... Nee, zaterdag niet. Elke werkdag zijn wij in het... Uh, um, uh, ja, en, en dan nu, dames, dames en heren... komt er een heel speciaal moment. Ja, hè? Zo lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, en ik ga, vertellen, ik ga u vertellen dat we gaan nu loten. Jazeker. We gaan nu l -l -l -l -l -l loten voor een van de heerlijke ZFM broodjes... bij Sheila's Broodjes aan de Halterstraat 32 in Zandvoort. Ja. ja, ik heb alle likers heb ik, uh, uh, op een uh, papiertje geschreven. En ja. uh, netjes dichtgevouwen. En die liggen hier allemaal bij, voor ons op tafel. Ja. Uh, uh, netjes dichtgevouwen, je kan er niks aan als u, uh, u, als u, als u Als u even kijkt, van, ja, uh, als u via de webcam meekijkt, uh, dan je, kunt u ja. zien dat het helemaal eerlijk gaat. Hè? Ja, absoluut. En Albert-Jan ja. zat al net te zwaaien, want hij gaat even uh, één een één eruit vissen. Oh, Albert-Jan ja, gaat vissen? Ja, Hij kan dat de eerste komt eraan. Uh, spannend hoor. Le ik vind het wel jammer dat wij niet mee mogen zijn. Lees jij, lees jij voor? Of je is je voor is hoor. Lees jij maar voor, joh. Want, uh, <laughs> dit is puur toevallig, hoor. Dit kon, kon ik ook niet ruiken. <laughs> goed, Rob Harms. <laughs> nee! Uh, ja, het staat echt op een briefje. Um, um, ja. Er is echt niks aan te lezen. En hey, medewerkers van C.R.V. mogen niet meedoen, toch? ja, uh, inmiddels. Volg mij veel uh, slag genomen. <laughs> ja, bij deze. Goed. Dus de, er is geen doorgestoken kaart. Nee, nee, nee, niks. En daarom mag iedereen gewoon meeloten, vind, dus, vind ik. Dus je... Nummer twee. Ja. Da ta Ingrid Bol van Zolingen staat er nog achter, maar, uh... Ook een bekende naam. Ja, ja we regelmatig zoals op Facebook tegen. Uh, ja, die ja. komen we regelmatig tegen. Ja. Oh, nummer drie. Tadaa. Lees hem zelf voor. Nee, ik, ga, nee, nee, denk, nee, ik maak hem open. Dat, dat doe ik op televisie ook altijd. <laughs> Joke Westenberg. Al moet ik zeggen, um, uh, ik weet niet of Sheila dat bijgehouden heeft. Zij heeft nog niet uh, vriendjes geworden met de pagina van Sheila op Facebook. Dus dat moet nog wel even gebeuren. Ja. Maar uh, ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Ja. Dus uh, Joke Westenberg, ook gefeliciteerd met een lekker broodje. Mag ik nog, tien, mag ik nog tien doen of niet? En nog twee. Nog, nog twee? Ik Ja. Eerst, ja. Maar als jij dus dat... houdt het in de gaten. Goed. <laughs> vier. Nummer 4. Nummer 4. En dat is geworden. Selma Lentenaar. Selma Lentenaar. Ah. Oh, dan de laatste. Last but not least. Ja, spannend. De laatste kans voor deze week. Nummer 5. Oh. Ook daar staat een kruisje bij, maar volgens mij heeft het inmiddels al gedaan. Um, Michael Gijssen. Jawel, ook oh, jij hebt zo'n overheerlijk broodje gewonnen. Lekker vers bij Sheila. Ja. Um, ik ga de uh, papiertjes... ga ik persoonlijk nog even afgeven... straks bij Sheila. En uh, daar zijn... Uh, uh, de winnaars mogen dus gewoon uh, daar naartoe. En ik zal de namen nog even op Facebook erbij vermelden. Juist. Maar wel onder voorwaarde dat ze ook die andere pagina ja, nog even absoluut. lijken. Voor zover ze dat nog niet gedaan hebben. Ja, hoort erbij. Dat hoort erbij. Dat hoort bij de opdracht. Goed. Nou, uh, ja, leuk, mensen die ik gewonnen. Iedereen. Uh, ik kan de notaris. En ik <laughs> wou even zeggen dat het volkomen eerlijk is toegegaan. En dat er geen teruggestoken kaart is, er is niet gestiekt. Er zijn geen bedragen overgemaakt, helaas. Ook niet naar mij. Uh, maar uh, dus het is een goede actie en we wensen u allen heel veel succes. Ja, smakelijk eten. Zo lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht?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 Het oog van de tijger, oftewel het oog van de tijger, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat, is toch, uh, dat slaan we nou dicht. <laughs> dat zong ook zo lekker mee. Ja, slaan we dicht het, het oog van de tijger. Het is klaar, we zijn er klaar mee. En dit was weer een leuke CFM. Vandaag, uh, tot, weer dankjewel. Hè. Ja, heel graag gedaan, heel ja. bedankt. Ja. Leuk. Volgende week hè, zijn we samen op de ijsbaan. Ja. Ik ga niet schaatsen, ik zeg het er vast bij. Ik ook niet. Ik ga het echt niet doen. Nee, ik niet. Ik breek niet. elk bordje wat ik in mijn lichaam kan Nee, ik ga ook niet schaatsen. Nee. Maar we zijn wel op de ijsbaan. Ja, we zijn absoluut aanwezig. Ja, we aan zijn wezen. op de ijsbaan. Wij dus... starten af, hè. we gaan 9 uur live radio maken bij de ijsbaan volgende week vrijdag. Ja. En uh, we en beginnen een met een superleuke loting ook weer. Ja, we hebben een superleuke loting ook weer. Nou, wat een feest wordt het allemaal weer. Ja, druk, druk. Ja. Druk, druk. Ik ga ik, uh... <laughs> ik ben klaar mee voor vandaag. Oké, we hebben allemaal een fijn weekend jongens. En uh, geniet van alles wat er uh, gebeuren gaat. En uh, ik zie u weer. Uh, Gezellig weekend. de woensdag. En dan met de Vinyljaren eindejaars Top 40. En u kan nog stemmen. Beter, tot zondag kun je nog stemmen. Tot en met zondag, 12 uur. Daag. Dag. Dag